Het weer nog, eerst kan het plaatselijk nog glad zijn. Overdag zijn er verder veel wolken, maar er is ook af en toe wat zon... bij maxima van een graad of drie. Morgen kans op lichte sneeuw en het wordt geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. Een kenner zei laatst, waar andere automaten alleen zijn gemaakt... voor comfort in de file, lijkt de BMW Steptronic echt ontworpen... voor puur rijplezier. Dat is mooi gezegd. Maar gek genoeg maakt het ons trots en verdrietig tegelijkertijd.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 4,5 minuut over negen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Wat gaan we daarin doen? Dit komende uur, over een kwartier hebben we aandacht voor Polen. Want inwoners van dat land die beweren dat hun land. Tijdens de Tweede Wereldoorlog medeverantwoordelijk was voor de Holocaust. Op Pools grondgebied kunnen in de cel belanden. Daarna moeten we in deze MeToo-tijden afscheid gaan nemen van de Pitspoes en de Ronde Mis. En alles wat die zei. Een vorse discussie is daarover gaande. En energiecommissaris Ruud Koonstra laat zijn licht schijnen over de strijd om de laadpalen voor elektrische auto's. Maar we beginnen met boze Brexit-Britten. Ja. Mooi hè, boze brexit Britten. absoluut. Die naar de Nederlandse rechten zijn gestapt. Wat gingen ze daar doen? Want voor 46.000 Britten in Nederland is het volstrekt onduidelijk... wat hun rechten zijn na de brexit in het voorjaar van 2019. Mogen ze hier dan blijven wonen en werken? Of moeten ze... Zij het Nederlandse staatsburgerschap aanvragen. of een asielprocedure starten als ze hier willen blijven. Vijf Britse burgers die in Nederland wonen. zijn daarom naar de voorzieningenrechter gestapt in Amsterdam. Woensdag hopen ze op een uitspraak. waardoor het Hof van Justitie van de EU wordt gedwongen. zich over hun lot te buigen. Bij ons is Christian Alberink-Tijm. Goedemorgen. Goedemorgen. Advocaat van deze groep Britten. Uh, heeft de Nederlandse rechter daar wel iets over te zeggen? vroeg ik mij af. Ja, hoe het gaat. Uh, in Europa, op het moment dat je het Europese recht moet uitleggen... dan moet de hoogste Europese rechter dat doen. En die zit in Luxemburg. Ja. En dan kan je alleen maar komen doordat er vragen... van jouw nationale eigen rechter worden gesteld... over die uitleg van het Europese recht... Aan de rechter in Luxemburg. Dus in het gunstigste geval gaat die uh, rechter die uh, van het Europese hof daarna kijken. Ja, wij hebben aan de Nederlandse rechter gevraagd: wilt u alstublieft deze vragen stellen aan de Europese rechter, zodat hij kan uitleggen wat de situatie van Britten na de brexit is. Is er haast bij? Er is heel veel haast bij, want we zitten natuurlijk met een aantal deadlines. Uh, men hoopt in oktober al een overeenkomst te hebben gesloten. Ze zijn nu aan het onderhandelen in, uh, in Brussel. Dus we hebben ook gevraagd of hij de versnelde procedure wil doen. Dan kan het Hof in vier maanden uitspraak doen. En dan hebben we in juni, juli een uitspraak. En dan weten ze in Brussel tenminste waar ze over aan het onderhandelen zijn. Maar kan dat Hof in Luxemburg ook zeggen... het moet gewoon aan de politiek overgelaten worden. Wij gaan daar helemaal geen uitspraak over doen. En gelukkig hebben we ook in Europa de trias politica. Dus we hebben het recht en ja. we hebben politici. En... Uh, de rechter moet het recht uitleggen. En het interessante van deze zaak is: uh, wat wij waarschijnlijk uh, allemaal niet weten of wat de meesten niet weten is dat je naast je eigen nationaliteit een Europees burgerschap hebt. Dat oh. geldt dus ernaast, echt. Een apart ding, een eigen, een eigen recht. We weten dat je dat Europese burgerschapsrecht krijgt... op het moment dat jouw land lid wordt van de Europese Unie. Dat is de enige manier om het te krijgen. Maar we weten niet wat er gebeurt als met dat burgerschapsrecht... en de rechten die daaraan verbonden zijn op het moment dat jouw land... De EU verlaat. Nou dan zou je dat wel weer kwijtraken. Dat lijkt mij het meest logisch. Nou, dat is de gedachte van de partijen die nu aan het onderhandelen zijn in eh, Brussel. Uh, maar de vraag is of dat zo is. Uh, de vraag is of ja, het Europese burgerschap dus iets eigens is. Of Europa, de Europese identiteit, iets eigens is. Of dat we gewoon een verzameling van lidstaten zijn. Maar als je land niet bij de EU hoort, dan heb je toch niet de beschikking over dat Europese burgerschap? Nou. Er zijn uitspraken van de Europese rechter... op grond waarvan mensen die helemaal geen verblijfsrechten hebben... illegale, toch rechten krijgen omdat hun kinderen... Hier zijn geboren omdat hun kinderen Europees burger zijn. En het Hof heeft in die uitspraken gezegd van ja, weet je, dit is toch wel een, een, een eigen recht, een sui recht, zoals het Hof het dan noemt. Een wat? Een sui recht, dus een recht op, sui zich, een ja, recht ik, op ja. zichzelf, een recht op zichzelf, een autonoom recht dat naast jouw eigen nationaliteit geldt. En het afnemen van rechten, het onteigenen van rechten, ja, dat is natuurlijk niet niks. En, en kan dat zomaar met een de algemene meerderheid van stemmen waarbij een hele hoop mensen... niet eens hebben mogen stemmen in een referendum in Engeland. nipte meerderheid. De consequenties zijn nogal groot. Maar het lijkt me zo logisch dat dit soort dingen... nou precies een heel wezenlijk punt zijn in die onderhandelingen. Namelijk laat Engeland gewoon die Europese burgers die daar wonen... ongemoeid en geeft ze gewoon het recht om te blijven dan is er misschien te onderhandelen over wat er met de Engels gebeurt in Europa. Het lijkt mij zo logisch als wat dat je daarover gaat onderhandelen. Het probleem is, we hebben dus een aantal uh, voorzieningen... Uh, voor het vertrek van een lidstaat. In 2009 is die uh, mogelijk gemaakt... En toen wij dat deden, toen Europa dat deed. toen dachten we aan een situatie dat er schurkenstaten zouden ontstaan. En weet ik wat, de militaire koep in Griekenland. of Jurk Haider die de macht grijpt in, in Oostenrijk. Dan wilden we van een lidstaat af kunnen op een bepaalde manier. Maar het idee dat er een vrijwillig vertrek zou zijn van een lidstaat. daar heeft niemand over nagedacht. Dus er zijn ook helemaal geen regels voor bedacht. anders dan dat er heel vaag bepaald staat wat de procedure is. Dus. Er zijn tal van omstandigheden waar nu over onderhandeld moet worden. Waar de politiek een knoop over moet doorhakken. Maar tegelijkertijd ja, gaat het ook om de uitleg van ons Europese recht... En het is voor iedereen duidelijk dat vroeg of laat de brexit voor het Europese Hof gaat eindigen. Dat heeft de president van het Europese Hof, Belgisch dat meneer Lennarts, ook al lang gezegd. Vroeg of laat komt de brexit voor mijn Hof. Maar waarom? Waarom zou er, moet er uiteindelijk geprocedeerd worden? Het zijn toch politieke onderhandelingen? Ja, maar het zijn juridische vragen. Het gaat om de uitleg van het recht. En dit is bij Uitstek een vraag van Europees recht. De vraag is alleen, wanneer komt die brexit voor dat Europees Hof En via welke route? Het kan via ieder land uh, gebeuren. Uh, nou ja, wij hebben gezegd, liever eerder dan laat. Uh, dus zo snel mogelijk. En, uh, ja, we hopen dus heel erg dat we woensdag uitspraak krijgen... Die, die, en dat die ja. wordt doorgestuurd. Die brexit-britten die, uh, die u vertegenwoordigt... Uh, hoe zijn die eraan toe? Zijn die heel boos of zijn ze gewoon... Ja, willen ze weer, hoe, nou, die zijn op. De, kijk, Ik heb er wel uh, eens paar gesproken, zijn, gesproken. Die wilden allemaal het liefst zo snel mogelijk Nederlander worden. Het zijn, het zijn vijf individuen, één vereniging en één Stichting. En die Stichting die vertegenwoordigt eigenlijk alle Britten die op dit moment in Nederland zijn. Die vijf individuen die hebben allemaal een eigen. Eén daarvan die werkt veel uh, in het buitenland, in verschillende landen. Dus die moet het heette reizen. Dus die zegt ja, ik wil van mijn recht om vrij te kunnen reizen blijven gebruikmaken. Een andere heeft een zieke dochter waar ze voor moet zorgen. Een ander die uh, wordt wat ouder en hoopt van zijn pensioen te kunnen blijven genieten in, in Nederland. Iemand anders wil een nieuwe baan hebben, maar is bang dat, zijn nieuwe, dat een eventuele nieuwe werkgever zegt ja, sorry, als ik niet zeker weet of jij in dit land kan blijven, ga ik je niet aannemen. Dus het zijn allemaal verschillende situaties. Onzekerheid. Ik denk dat dat de situatie is waar ze nu in verkeren. Uh, ze hebben niet de mogelijkheid om hun leven op dit moment in te richten. En dit zijn mensen uh, die hebben hun leven ingericht volgens de Europese dromen. Precies wat het Europese project behelst. Ze zijn naar een ander land gegaan. Zijn daar geïntegreerd in een andere cultuur. Uh, Europa heeft niet alleen economische en politieke doelen... maar heeft ook als doel dat wij vreedzaam met elkaar samenleven... en verder leven en elkaar leren begrijpen. Nou, Dat is precies wat deze mensen hebben gedaan. En die zien, buiten hun wil... sommigen hebben niet eens mogen stemmen voor dat referendum... omdat ze al langer dan 15 jaar hier zijn... zien die Europese droom in duigen vallen. Maar is er nou werkelijk in Nederland een rechter te vinden... die wetende dat het uiteindelijk op het politieke front... eerst is gewoon uitonderhandeld moet worden... en dat dan de consequenties maar eens bekeken moet worden... Zijn, uh, uh, de, daar een uitspraak over gaat doen, die maakt ze toch belachelijk? Nou, kijk, er zijn... Uh, de politiek in Brussel is op dit moment aan het onderhandelen... met als uitgangspunt dat die rechten inderdaad verdwijnen. Dus wat er nu gebeurt in Brussel is... die Britten die krijgen een aantal rechten terug. Misschien, hè, als er een harde brexit komt helemaal niet... dan zijn er meteen zogenaamde derde landers, illegalen... en moeten ze weg. Maar misschien komen er afspraken voor die Britten. Ze hopen dan dat de Europeanen in Engeland... ook wat rechten terugkrijgen. Hè. Dus dat is echt een onderhandelingsgevecht. Ja. Reciprociteit noemen ja. ze dat. Hè. Wat ze hier krijgen, krijgen ze daar ook. Wij zeggen, ja, die... Uitgangspositie is verkeerd. Jullie onderhandelen op basis van een verkeerde uitgangspositie. En dat kan je beter zo snel mogelijk weten, dan dat nadat die afspraken zijn gemaakt, het Europees Hof alsnog een streep trekt door die afspraken. Dus als we in juni-juli weten hoe het zit, wij weten dat die Britten de Europese rechten behouden, dat ze Europees eh, burger blijven, nou ja, dan heb je als 27 achterblijvende lidstaten een betere onderhandelingspositie... ten opzichte van de Britten. Ja. Dus ik denk juist dat die rechter gaat zeggen... ja, nee, natuurlijk, ik ga zo snel mogelijk naar Europa. Ik hoop het, ik hoop het. Ja, maar totdat natuurlijk tijdens die onderhandelingen... gewoon die rechten veranderen. Ja, maar dat kan niet. En je kan niet opeens de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen. Gelukkig. Nou ja, luister, die onderhandelingen gaan erover, precies over die posities... natuurlijk ook van die mensen die dus uh, als inwoner in een land... van andere komaf zijn. Daar gaan die onderhandelingen nee, de, voor een de, belangrijk de, deel over. De vraag is, op het moment dat jij bepaalde rechten hebt gekregen... Uh, van rechtswegen, of die dan verworven zijn. Of die onvervreembaar zijn. Oké, okay, dus dan gaat het alleen over de mensen die die rechten nu hebben. En dan moet je uiteindelijk nog verder gaan onderhandelen... over de mensen die in een later stadium... namelijk nadat dat besluit genomen is. Het is heel goed denkbaar dat het Hof zal zeggen... de mensen die gebruik hebben gemaakt van hun Europese burgerschap... die dus hun rechten hebben uitgeoefend... die dus in een ander land zijn gaan wonen... daar pensioen hebben opgebouwd, premies hebben betaald... en gaan ze maar door... Die behouden hun Europese rechten. En mensen die misschien dat niet hebben gedaan, niet. We weten het niet. We weten in ieder geval dat het Hof het belangrijk vindt... dat je altijd naar de omstandigheden van het geval kijkt... en altijd een evenredigheidstoets toepast. Dus dat weten ja. Als dat nou niet goed uitpakt uh, komende woensdag... Wat, wat betekent dat dan? Even... Nou, Zoals ik al zei, deze vraag die komt vroeg of laat bij het Europese Hof terecht. Uh, ik ben benaderd door advocaten uit Frankrijk, uit Spanje... uit het Verenigd Koninkrijk, uit Duitsland. En die zijn allemaal met soortgelijke kwesties bezig. Wij zijn de eersten. Hè, dus wij zijn in Nederland nu als eerste met deze zaak gestart. Nou ja, er dus, zijn natuurlijk een heleboel Britten die in andere Europese landen wonen... voor wie in principe exact, dezelfde dus problematiek geldt. Ja. Er zijn 1,2 miljoen Britten op het vasteland. Ja. Dus dat zijn er een, zijn er een hele hoop. Uh, op het moment dat het ons niet lukt, dan hebben we... een dan zouden we in Nederland in hoger beroep kunnen. Kijk, de laagste rechter, die hoeft geen vragen te stellen aan het Europees Hof. Dan mag je zelf beslissen. We weten dat onze hoogste rechter, dus onze hoge raad, die moet dat doen. Uh, maar ja, voordat we daar zijn... Bij een paar jaar verder. Nou, niet een paar jaar, maar het <acht> duurt wel lang. Ja. Nee, dat, dat kan helemaal niet een paar jaar verder. Want in, in 2019 is die brexit toch een, een feit... Uh, maart 2019. Ja, dus, we, dus we hebben haast. Ja. Ja. Zij, het slechte nieuws is natuurlijk dat die Britse premier uh, mee... donderdag zei... Uh, nou, uh, luister, één ding is zeker... nieuwkomers in ieder geval hier in Engeland... na die brexitdatum... die krijgen echt een totaal andere positie. Ja, kijk, immigratie is natuurlijk, heeft natuurlijk heel hoog op de agenda gestaan. Is waarschijnlijk een van de redenen daar van de Brexit geweest. Ja, ja, daar ging het over. Kijk, tegelijkertijd zie je dat het politieke klimaat in Engeland zo enorm aan het schuiven is. Twee weken geleden zei Nigel, Nigel Farage, hè, de voormalige leider van de UKIP-partij, die hè, de grote Brexit-partij was. Die zei: Ja, misschien moeten we weer een nieuw referendum houden. Kijk, die Britten die zijn er natuurlijk uh, bijgel, bijgelapt. Die hebben allemaal. Die komen met een, er opeens achter dat ja, het echt geld gaat kosten. Er zou 300. 50 miljoen pond per, per, week, week. Ja. per week naar de National Health Service gaan. Ja. He? De, de, de, de, de, de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in Engeland dat is onwaarschijnlijk. Het kost en, nu 60 miljard of zoiets. Ja, het is het. En een dag later zei ze: Oh nee, sorry, dat was natuurlijk onzin wat we daar hebben gezegd. Dus ze hebben nu een, is nu een rapport gepubliceerd, ook zeer tegen de zin van mei, lag in een bureau waar het bureau waaruit blijkt dat het ze heel veel geld gaat kosten. Ik zou zeggen, laat die Britten nog een keer stemmen... op basis van de juiste feiten die ze nu kennen. En het zal mij dan helemaal niks verbazen als ze zeggen... nou, we blijven liever. Ja. Dan komt het weer een hele, een hele andere dag in. Maar ik weet het niet, hoor. Maar in ieder geval, de economie draait niet zo goed daar in Engeland. Zeker niet. Ik nee. was uh, vorige week in Londen. Nou, er was niemand... Nee. Dat was niemand? Nou ja, het was, was heel oh. erg rustig. Ik weet niet of er iets mee te maken had. Nee, dus en, het, en, het, en, het, en het rare is, is dat juist de mensen die het meeste geschaad worden, de me mensen die het meeste verliezen hebben, die hebben voor die brexit gestemd. Ja. Dus het is een hele raar... Kijk, en wij, wij schaffen hier in Nederland het referendum af op Waarschijnlijk om dergelijke redenen. Maar uh, nou, ik denk dat we er nog eens heel kritisch naar moeten kijken. Oké, okay, Dankjewel, advocaat Christian Albedinke-Tijm. Aanstaande woensdag is dus die uitspraak. We volgen het. Graag gedaan. Onrust in Polen. De Poolse Senaat heeft namelijk een wet aangenomen... waarin wordt verboden te spreken over Poolse kampen. De Senaat wil boetes en celstraffen tot drie jaar kunnen opleggen... als iemand het Poolse volk beschuldigt van medeplichtigheid aan de holocaust. Polen heeft zich daarmee de woede van de Verenigde Staten en vooral ook van Israël op de hals gehaald, omdat het nu wel heel lastig wordt over, eh, om te praten over de rol van Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. We gaan daarover praten met Ernst Jan Stroes, journalist, en jarenlang heeft hij in Polen gewoond. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moest deze wet er eigenlijk komen? Ja, die, deze wet moest er komen omdat uh, Polen zich bij voortduring heel erg verongelijkt voelde over het fenomeen. Poolse, uh, Poolse vernietigingskampen. Hmm. En het had er uh, met name mee te maken... dat voor Polen is uh, de term pol Polen niet per se een land. Uh, het is een land wat pas uh, na de Eerste Wereldoorlog... weer terug op de kaart is gekomen. En dus eigenlijk nog maar heel kort bestaat. En daardoor zijn ze daar heel erg gevoelig voor. Want ze hebben het gevoel van Pols. Pols, dat betekent door Polen gerund of door Polen gedaan... Ja, ja. Of, uh, ja, want, ja, want je zou bijvoorbeeld, als je zou zeggen in Nederland, Nederlands kamp Westerbork... of Vught of, of Amersfoort, ik denk niet dat iemand zou denken... oh, dat, dat is raar. Dat, is dat, dat gewoon, hebben Nederlanders een, gedaan. Nee, dat, dat is, is gewoon beetje, een kamp dat... op Nederlandse bodem. Precies. Dus ja, een, begrijp, ja. Die gevoeligheid is voor nou, ons denk ik lastig te begrijpen. Heeft het er niet mee te maken dat er uh, eigenlijk al heel lang gezegd wordt... dat de Duitsers die mogen dan al deze acties uitgevoerd hebben. De hardste jodenhaat zat in Oostenrijk en in Polen. Ja, nou, dat, heeft er, dat heeft er ook zeker, uh, zeker mee te maken. En het is ook een soort van... Uh, uh, soms, toen ik in, in Polen woonde, het leek wel een wedstrijdje... Uh, wie is het grootste slachtoffer van de, uh, van de nazi's geweest... Um, de, er zijn 3 miljoen Polen en ook 3 miljoen Joden omgekomen... tijdens de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Dus ze hebben heel erg een gevoel van... wij zijn net zo beschadigd. Het is niet eerlijk dat, wij, dat ons enig verwijt uh, wordt gedaan. Maar zitten die twee uh, groepen van drie miljoen niet in overlap? Er zijn toch ook heel veel Poolse Joden... Nou ja, dan, zouden er nog, dan als je het kijkt op basis van paspoorten... dan uh, zijn er veel meer Polen uh, omgekomen, zeg maar. Ja. Want daar zitten heel veel... Uh, ja, inderdaad, het zijn volgens mij 2 miljoen uh, Poolse Joden die zijn omgekomen. Want ik vroeg me wel af hoe de, hoe de Joodse bevolking in Polen... hier dan tegenover staat, tegenover deze uh, maatregel. Nou ja, de, de, de Joodse bevolking in Polen is maar heel klein. zo is dus ongeveer 20.000 nog. Um, Um, dat is dus een, maar een heel kleine groep, mm -hmm. want die zijn na 1968 is er een. Uh, in, in 1968 is er weer een, een incident geweest op uh, antisemitische basis, waardoor heel veel Joden uit Polen zijn uh, weggetrokken. Um, dus die relatie is sowieso heel. Wat gebeurde moeilijk. Er was wat gedoe in Tsjechoslowakije in de tijd. Hè? De, de opstand, er was daar een opstand. Uh, daarop dachten studenten van we proberen ook uh, vrij te komen en dat is gesmoord in een soort van uh, ja, antisemitisch bagenaal wat de regering, van regeringswegen georganiseerd werd door de communisten. En uh, toen zijn heel veel Joden hebben toen de conclusie getrokken, nou dan gaan we nu dus echt naar Israël toe. En zijn dus vertrokken. En heel veel, daar heeft de Nederlandse, Nederlanders hebben daar overigens een hele belangrijke rol bij gespeeld. Bij het, voor zorgen van uh, reispassen voor die mensen, et cetera. Er zijn heel veel gruwelverhalen. wat er in Polen met die joden. voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. gebeurde. Ze, het bijeendrijven van hele gemeenschappen. ze in een kerk stoppen. in de kerk in de fik steken enzovoort. Over dat soort dingen ging het. Hè? Ja, ja, er is sowieso een heel. He, dat, uh, je, je moet je een beetje die. Dat, was overigens ook tijdens, dat speelde ook tijdens de, uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, Polen werd uh, eerst aangevallen door de Duitsers. Vervolgens van de, uh, andere, van de, uit de oostkant door, door Stalin aangevallen. Uh, vooral in die gebieden waar de communisten eerst kwamen... en dus Stalin kwam, uh, werd ontzettend veel voedsel aan die, dat antisemitisme uh, gegeven. En een van de dorpjes, in, uh, inderdaad het verhaal van Jedwapne uh, daar werden de, de Joodse bevolking werd bijeengedreven in het kerkje en het kerkje, of het kerkje in een stal en werd in de synagoge, precies. Ja. Uh, in de synagoge. En die synagoge werd in de brand gestoken door de lokale bevolking. Dus daar, en dat had ook weer van alles en nog wat te maken met het feit dat de Joden uh, die voelden zich wat veiliger bij Stalin dan ze zich. Verwachten te voelen bij Hitler. Dus die, die collaboreerde wat meer met de communisten, die maar, ook ja, als vijand gezien werden. Ik snap het. Maar was het antisemitisme in Polen voor de Tweede Wereldoorlog ook al vrij virulent? Ja, nou, sowieso, je moet je voorstellen, Warschau bijvoorbeeld was een stad met 50%, uh, die bestond voor 50% uit joden. Het was een, een heel, het was een heel Joods land. En Polen had sowieso een hele, Jood, hele grote Joodse bevolking in verhouding met andere Europese landen. Dus uh, het is een beetje zoals, uh, ja, hoe zeg je dat ook bij ons hier... in de Schilderswijk, zie je dat hè, de, de, de afstand tussen Nederlanders... of in Den Haag bijvoorbeeld, dat de afstand tussen Nederlanders... en uh, de andere bevolkingsgroepen veel groter is dan... Uh, en veel, veel meer vooroordelen zijn over elkaar. En, uh, en datzelfde fenomeen speelde in Polen. Maar absoluut was het zo dat er een groot antisemitisme was in die tijd. Die discussie nu, of is er... Wel sprake van een discussie. Want ik kan me zo voorstellen dat er mensen in Polen zijn die zeggen: we vinden dit een prima maatregel. Anderen zijn erop tegen. Is er nog wel ruimte om daarover te discussiëren? Of, of is het, staat het helemaal in een soort padstelling tegenover elkaar? Ja, vandaag zei de grote partijleider van uh, de Poolse regeringspartij dat hij uh, hoopt dat de president zichzelf, uh, zijn eigen, de, de door hem zelf geslagen weg verder ingaat, dus deze wet zal ondertekenen. En dan is er dus geen discussie. In het parlement is er in ieder geval geen discussie over. De, de leidende partij wil deze, deze wet, het, de recht- en rechtvaardigheidspartij. En die, uh, die partij die wil deze wet en die gaat er gewoon komen. Dus daar is heel weinig aan te doen. Maar zijn er veel mensen in Polen die hierop tegen ageren? Ja, er zijn absoluut veel mensen. Er was vandaag nog een heel groot artikel van een, uh, van een professor... die zei, de, deze wet is alleen maar goed om op de wc te hangen... en zo af en toe eraan herinnerd te worden hoe raar land we leven. Dus uh, ja, dat is wel... Uh, Want wat uh, moet je met die wet eigenlijk? Het is, het, ja, het is ook een hele vreemde wet. Het is een wet die gaat over, uh, over taalgebruik... over wat je wel en niet mag zeggen... En dat is natuurlijk heel belemmerend in de discussie. En wat uh, ik las vanmorgen ook, dat er zitten ook bijvoorbeeld. Uh, je mag ook niet meer hebben over, de, over uh, Poolse misdaden tegen de Oekraïners, bijvoorbeeld. En daar speelt ook een heleboel. Wat tussen die twee landen zich afspeelt. Het heeft in ieder geval de relatie met Oekraïne ook helemaal op scherp gezet. Ik las uh, deze week een uh, artikel, want het loopt natuurlijk inmiddels uh, behoorlijk hoog op in andere buitenlanden. Ja. Uh, in de New York Times. En daar werd gewoon even de volgende, afgelopen week eens even geciteerd wat er in televisiezenders, maar ook in kranten hierover uh, gezegd werd. En dat gaat me toch op een toon. Zeker ja. over de joodse sentimenten. Nou, dan moet je hier toch in Nederland niet in je hoofd halen. Nee, nee absoluut. Nee, en er gebeuren ook hele rare dingen. Ik hoorde dat er was weer. Er was een onderzoek gedaan door een, een groep onderzoekers naar. Of Polen nu weer denken dat. Uh, dat Joden. Uh, voor de Matses bloed van. Uh, van kinderen. Van, uh, uh, van Poolse kinderen nodig hebben. Dat soort dingen die, die. een rol speelden in dat hele zware antisemitisme. wat, uh, wat speelde in Polen. En die, die, die discussie blijkt dat steeds meer mensen dat weer geloven. Daar, euh, daar weer in geloven dat dat nodig is. Dus dat is blijkbaar, er speelt een enorme, euh, ja, euh, de, de, de verbazingwekkend werkelijk. Een soort van ja. terugkeer naar hele oude negatieve beelden over elkaar. En, en het gaat in het buitenland hoog oplopen. De Verenigde Staten maakt zich er behoorlijk zorgen over. Maar het gaat natuurlijk vooral om wat er in Israël aan het gebeuren is. Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Wat er in Polen gebeurt hier. Naar aanleiding hiervan is ook heel belangrijk. En ik denk dat het bewuste politiek is. Want het is een. een uh, als er iets is wat Polen. Van, wat de Polen op kan zetten tegen het buitenland. In bredere zin. Dan is het dit. Dus de. Uh, de de Poolse regering speelt een ultieme kaart om zichzelf om verder. De D dit samenleving. Is een samenbindend, samenbindend. middel? Om dit samenbindend te gebruiken. Dat, om Polen te onderscheiden van de rest van de maar wereld. Maar dat is nog veel ernstiger eigenlijk. Ja, dat vind ik ook veel ernstiger dan hè, de verontwaardiging die er in de wereld is, is brandstof voor die poging van de regering om de Polen eh, men, nog dichter bij elkaar te drijven in een soort van vijandschap... ten opzichte van de rest van de wereld. Char Chargering, nou, als ik dus van u begrijp dat jodenhaat gebruikt wordt... om de eenheid van de natie te bevorderen... Ja, en zo was het in 1968 ook. Precies dezelfde. Maar dit gaat wel heel ver, wat u nu zegt, hè? Dat is de, dat is de manier waarop men dat inzet, ja. En het, is, het vreemde is, het is een land met een bevolking van 68 eh, Poolse etnische achtergrond en 68%, 65 katholiek... Er is, geen, er is daar bijna geen vreemdeling te bekennen op de straten. Dus waar komt deze haat vandaan? Deze haat wordt bij voortduring op een of andere vreemde manier gevoed met, ja, ja, met dit soort beweringen en toestanden. Kennelijk is er altijd een soort voedingsbodem daar geweest in, in, in Polen. Of is dat niet waar? Dat, dat is heel, het is heel, het is heel goed, goed mogelijk. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan is dat wel, er zit daar wel, er zitten daar allerlei aspecten in... waarvan je kunt denken, van, nou, dat is wel voeding voor. Ja. Zoals gezegd, nog even terug naar de reactie in Israël. In Israël is begrijpelijk euh, zijn de reacties laaiend, woedend. over, ja, ja. over de, de, de, uh, de, Dat maakt geen enkele indruk? Het maakt wel indruk, maar op de weldenkende Polen... En dat, is, dat is, zijn er niet genoeg om uh, de meerderheid te hebben. En, uh, en dat speelt denk ik wel, dat speelt hier absoluut een rol. Dus dan, hè, en, en ja, uh, onder de, de, de, de, de, de, hoe zeg je dat, de plattelanders... de mensen die, uh, de mensen die wat ouder zijn, et cetera... Uh, daar is dit uh, alleen maar brandstof voor hun gevoel van uh, verongelijkheid... En, en dat ze slecht behandeld zijn, uh, dat ze... Een, niet goed behandeld worden, etc. Nou, nou ja, zij zeggen natuurlijk, uh, dat zijn geen Poolse kampen. Het waren kampen van de Duitsers, die toevallig op tegenwoordig Pools grondgebied lagen. Ja. Zo stellen zij het voor. Maar... Ja, dus, nou ja, ze proberen er een narratie bij, een verhaal bij te ver, ja. verzinnen, wat, uh, wat het een beetje nuanceert, maar dat is. Het is gewoon verboden geworden om te praten over Poolse kampen. En uh, wij, zoals wij zouden praten over Nederlandse kampen, en dan bedoelen we Westerbork en, ja. uh, en Vught. Maar die kampen stonden toch ook niet per ongeluk in Polen. Dat was een bewuste politiek van de Duitsers. Uh, ja, nou ja, en bovendien een deel van die kampen stond tijd helemaal nog niet in Polen. Ze was pas later exact. in Polen gekomen, omdat Polen 500 kilometer naar opgeschoven is in, ja. in, uh, in onze kant op. Dus ja. Gaat Zijn er al... ooit iemand ja. uiteindelijk zeg maar voor een paar weken de bak in, denkt u? Nou, ik denk wel dat er mensen zullen zijn die zullen proberen... om op basis van deze wet in de bak te komen, Aha. om uh, een case te maken. En dat, dat gaat zeker gebeuren. En dat gaat ook al, uh, denk ik, best wel snel gebeuren... nadat de wet afgekondigd is, dat mensen gaan testen. van Ja, zijn ze hier nou serieus over? Gaan ze dit echt gebruiken? Um, en dan zal ook wel weer blijken dat het, de wet niet altijd de wet is in Polen. <laughs> vermoed ik. Dan zal er ook wel weer een... Ja, het zal niet zo snel tot de veroordeling komen, vermoed ik.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 Me from drowning in the sea. beat me Mandalay Robbie Williams De Pittsboosen ja, pitspoezen. Ook al is het een mooi woord. Pitspoezen verdwijnen uit de Formule 1. En de walk-on-girls verdwijnen uit de dartwereld. Tot grote teleurstellingen van veel mannen in het algemeen. En coureurs en darters in het bijzonder. <lacht> ja. Ja, je hoort het dart op de achtergrond. Ja, mogen we dan helemaal niks meer? Of mogen ze dan helemaal niks meer? Is dit een uitwas van de MeToo-discussie? Maar misschien past het ook gewoon niet meer in deze tijd. Ja, je kan er op verschillende manieren over denken. Al die geklede dames op het podium. Bij ons is Maaike Niestad. Ze is eigenareser van Buck Agency. Dat is een bureau dat modellen en andere mooie mensen inzet... als bijvoorbeeld hostess of Pitspoes. Een bureau dus dat handelt in vrouwelijk en mannelijk schoon. Misschien? Ja, toch ook wel? Welkom. Dank je Ja, een Pitspoes... Uh, gridgirl noemen wij ze. Hoe? Gridgirl. Grid girl? Ja, maar pitspoes is toch wel een veel leuker woord, vind je niet? Ja, wij vinden gridgirl wat respectvoller klinken dan pitspoes. Ja, maar dat moet een Nederlands woord zijn. Ja, dan dus... kom je daarop uit. Wij intern noemen het busgridgirl. Oké, okay. ja. maar goed. Waar moet die aan voldoen? Mag het ook een dikke zijn? Ik zou heel graag ja willen zeggen. Persoonlijk Gelukkig. zou ik graag willen dat er wat vollere dames op de grid mogen staan. Ja. In alle eerlijkheid wordt ons wel gevraagd om dames van 1,75 met de maat 36. Mag er een uitzondering tussen zitten? 1,75 en 36? Ja. Nou, dat is, dat is dun. Ja, als je kijkt naar het uh, algeheel beeld van de vrouw in Nederland of in zijn algemeenheid, is dat dun. En als ik dan praat over verandering, ik vind het op zich heel goed hoor, dat Formule 1 een verandering teweeg wil brengen dan zou ik absoluut pleiten voor meer variatie meer diversiteit op de grid. En niet zozeer minder uh, dames? Nee, dat vind ik ontzettend zonde. Nou ja, het staat natuurlijk toch dat fenomeen van grid girl of pitspoes... hoe je ze ook noemt, voor de objectificatie van vrouwen. Ja, dat dacht ik ook dat het om ging. Ik vraag me af of het met de MeToo-discussie te maken heeft. Dat denk ik persoonlijk niet. Wat is eigenlijk precies objectificatie van vrouwen? Nou, dat is dat je een vrouw als object ziet. Oh. Ja. Ja, maar dat gebeurt andersom, natuurlijk, net zo goed. Ja, natuurlijk. Wij zetten op de huishoudbeurs niet voor niks mooie mannen in. Ja. ja. En de vrouwen zijn daar niet minder erg dan de heren zijn op een evenement waar veel mooie vrouwen zijn. Nee. Maar goed, je zei het even, uh, het heeft niets te maken met die MeToo-discussie. Maar ik denk dat het er wel iets mee te maken heeft. Dat dit toch iets is, deze beslissing die je genomen is, dat in het kielzog van die MeToo-discussie uh, plaatsvindt. Zou ja. het niet? Het zou kunnen. Ik denk persoonlijk dat het meer gaat om die objectificatie van de vrouw en um, dat Formule 1 verandering wil teweegbrengen. Ik denk dat het vervolgens niet de juiste manier is om te zeggen: we halen alle Gridgirls van de grid. Wie is daar de dupe van? Dat zijn op dit moment de Gridgirls en dat zijn de bezoekers van de evenementen die. Het zijn heel veel um, familie-evenementen. Het zijn vader-zoonactiviteiten die ontzettend veel plezier beleven aan die evenementen op de grid. Dat zijn degenen die hier nu, denk ik, de dupe van zijn. Persoonlijk geloof ik in. Uh, positieve verandering. Dus als het gaat om objectificatie van vrouwen, laat dan zien hoe het ook kan. Zet dan meer diversiteit op de grid. Laat ook de inhoud van zo'n dame zien. Ja, hoe kan je dat nou laten zien, de inhoud van zo'n dame? Ik neem aan dat u dit uh, overdrachtelijk bedoelt. <laughs> nou, bijvoorbeeld in mijn bureau. We werken alleen maar met hoogopgeleide modellen. Dus negen van de tien keer zijn dat rechtenstudenten of geneeskundestudenten die op de grid staan, omdat ze het fantastisch vinden om in de buurt van auto's te zijn of omdat ze het werk gewoon erg leuk vinden. Laat bijvoorbeeld in een magazine um, die dame aan het woord... en laat haar vertellen over wie ze is, wat doet ze, wat studeert ze... waarom staat ze eigenlijk op deze grid... en laat zien dat ze meer is dan haar buitenkant. Maar daar gaat het die mannen waarschijnlijk toch niet om. Zou kunnen, zou kunnen. Daarvoor zeg ik ook weer diversiteit op de grid. Want mm. als we kijken naar de behoefte van de man... die is niet zo beperkt tot die vrouw van maat 36 en 1,75 meter... 75. Mm. Um, ik denk dat er veel verschillende oplossingen zijn voor dit probleem... en dat dat niet is, de girls van de grid halen. Wat is nou eigenlijk een grid? Dat is um, waar eigenlijk alle auto's staan, okay. voordat ze vertrekken. Ja. Ja, ik kom daar niet zo vaak, dus dat weet ik niet. Maar dat is kom een dus... keer langs. Ja. ja, nou ja, het, het, het, inter, interessant, want er zijn natuurlijk ook vrouwen die daar zijn. Zeker. En, en wat vinden die dan van die uh, girls? Nou, ik heb gehoord dat veel vrouwelijke coureurs zelfs begonnen zijn als girl. Ach, ja. En dat ze op die manier eigenlijk de liefde voor de autosport zijn uh, gaan starten. Ja, maar dat zegt nog niet zoveel over hoe ze dat tegen hun uh, seksgenoten aankijken. Nee, klopt. Ik heb wat rondgevraagd. Ik heb begrepen dat er, dat er vrouwen zijn met verschillende meningen. De ene vrouw zegt inderdaad, uh, laten we de gridcalls van de grid halen. Maar heel veel vrouwen zeggen nee, dat hoort bij de sport... en wij vinden dat niet aanstootgevend en we willen graag de vrouwen behouden. Maar waarom zouden we niet ja. mannelijke gridboys neerzetten... voor de vrouwelijke coureurs? En die moeten dan ook een um, uh, bepaalde maat hebben... Nou, het mag een aantrekkelijke man zijn... maar wat mij betreft hoeft het niet aan die mate te voldoen. Ja. Nee, maar gaat het niet eigenlijk over uh, dingen als... Uh, ja, als je die vrouwen daar laat lopen, ook bij dat darten en bij die... die, die oh ja, bij dat die, darten. Die, ja. Precies, nou ja, en bij merken. Voetbal en uh, bij het boksen en, en dan lopen ze daar door die, die ringen en zo. Dat ze gewoon door, inderdaad alleen maar worden gezien... als een sex-up-lust-opwekkend uh, object en verder nergens over. Dus dat, dat is toch werkelijk de kern van dit is. Ja, maar dat valt enorm mee. Ik ja. heb zelf jaren op de grid gestaan. Ja? Um, en ook, ik heb natuurlijk gesproken met de dames in mijn bestand. En die varen zelden, echt zelden negatief of plat commentaar van mannen. Niet en, de, de hand op de kont, zoals, want nee. daar gaat het allemaal nu over, hè? Ja, dat gebeurt in Nederland in ieder geval echt niet. Nee? nee? Is dat zo? Want? Waarom gebeurt dat niet? Ik denk dat over het algemeen durven mannen dat niet. Nee? Sterker, nog, sterker nog... Ze willen uh, wel, maar ze durven het niet. Ze komen met hun zoontje aan en ze zeggen dan... zoontje, vraag jij maar even of je op de foto mag. Oh, ja. En eigenlijk wil vader zelf de foto, maar durft het niet te vragen. Ja, ja. Nou, ik denk dat als je mannen onder elkaar in een kroeg zet waar vrouwen niet bij zijn, ja. dat er een stuk platter... en een stuk denigrerender over vrouwen gesproken wordt... dan op een evenement waar vrouwen bij aanwezig zijn. Ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Maar want ik, ik bedacht, als dat werkelijk het probleem zou zijn. Hè, de, dus uh, dat je ja, ongeveer als een halve prostituee aangesproken wordt. als je dit soort dingen doet. dan dacht ik dan: bureaus als het jouwe. die kunnen toch die vrouwen heel makkelijk weerbaar maken. Ja, ik, ik zat maar wat te fantaseren hoor. Dus als je een hand op je kont krijgt. je zegt: ik zou als ik u was. zou ik eens een, een, ja, een zakkenrollerscursus nemen. Dat gaat misschien beter. Ja, nee, ik verzin maar wat. Maar je kan daar toch heel makkelijk. die vrouwen die u op pad stuurt daar. In Wapenen. Ben ik met je eens. En ik vind dat het ook de verantwoordelijkheid is van de bureaus om daarvoor te zorgen. Onze dames krijgen allemaal gastvrijheidstraining, communicatietraining. Wat, wat is dat gastvrijheidstraining? Um, het heeft alles te maken met het hospitality vak. Dus hoe geef je een gast op welk evenement een bijzondere ervaring? Um, dat kan iets kleins zijn als iemand vraagt om het toilet. Je wijst niet, dat is de derde deur rechts, maar je loopt even met iemand mee. Als iemand kucht, je haalt even een glaasje water. Dat soort dingen. Maar ook maken wij natuurlijk op evenementen wel mee dat vrouwen niet altijd even respectvol behandeld worden. Overigens nee. is dat dus niet zelden op de grid. Nee. Dat zijn meer andere evenementen. Nee, oké, okay, maar goed. Hoe zien ze er eigenlijk uit? We moeten ze speciale kleding aan op de grid. Ja. Ja, daar is altijd wel een, uh, ja, een kostuum, Pitspoezenpak. Traditioneel wordt het en toch zo genoemd. En hoe ziet dat eruit dan? Een korte rok. Het is een uh, sexy. Een Over het algemeen is het een catsuit, dus het mm. is ja, ja. de standaard pakken zijn helemaal bedekt tot aan armen en benen. Maar wel en... strak. Maar wel strak. Het is wel, de bedoeling is toch dat ze sexy eruit zien, of niet? Ja. ja kijk, ik denk dat dat de kern van de discussie is. Of we dat nog moeten willen. Dat vrouwen alleen maar ergens rondlopen om sexy uit te zien. Om ja. mannen uh, het een plezier te doen. Daar gaat het denk ik om. Nou, Ik ben met je eens. Als er verandering aangebracht mag worden... zou ik persoonlijk wel wat verandering willen zien in de kleding... Uh, nou heb ik geen probleem met het pakken. Immers als vrouwen gaan stappen, dan zien ze er vaker nog gewaagder uit... dan wanneer ze op die grid rondlopen. Soms Ja, maar dat doet je er... niet, toch? Dat is dan hun eigen keuze. Dit is ook hun ja. eigen keuze. Nou ja, we gaan die vrouwen de... toch ook niet in een ski jack daar rond laten lopen? Dat schiet ook niet op. <laughs> nee, ja, maar moeten, moeten we dit gewoon nog willen? Dat is het natuurlijk, hè? Ja, nou, ik denk als het smaakvol gebeurt, dan waarom niet? Ja. De latexpakjes, de korte rokjes... die ook af en toe voorbij komen op circuits... die mogen van mij uh, in de kast gehangen worden. Die hoef ik niet meer terug te zien. Maar laten we ook net een keer een mooie jurk neerzetten. Of een ander kostuum wat gewoon iets smaakvoller is. Daar ben ik helemaal voor. Maar de fundamentele discussie, als je door dit soort dingen te doen, of vrouwen op die manier te laten lopen... dat je meewerkt aan een soort beeld van de vrouw als hoer. Want zeg ik, ik nee, chargeer... niet als hoer, als lust op je. Ja, oké, okay, nou ja, ik, ik chargeer maar even stevig... Uh, dat maakt u gewoon van zo als ze leven helemaal niet mee. Nou, dat, dat, dat maken wij niet mee in de zin van hoe ze behandeld worden... Nee, nee, je weet natuurlijk niet wat er achter hun rug gezegd wordt... Precies. maar er wordt heel netjes met de meiden okay. omgegaan. Achtwaarde, anders zou ik het niet zeggen. En weerbaarheidsstreeming voor die dames is dus ook helemaal niet nodig? Voor de grid niet. Nee, ze nee, krijgen die trainingen voor als ze ons komen werken. Maar, ja, voor wat dan wel? Uh, dat zijn meer feesten die tot diep in de nacht duren. Hm. Uh, waar veel alcohol gedronken wordt, daar worden gasten handtastelijk. Ja. Maar op een circuit, dat, dat vindt overdag plaats. Vaders zijn er met hun zoons, die gaan niet... En wat voor trainingen krijgen ze dan als ze inderdaad op die feesten terechtkomen? Nou, dan leren ze bijvoorbeeld dat als iemand een hand op je bil legt... dan pak je iemands hand en je draait een dansje... en je zegt, nou, hey, bedankt voor de dans en je gaat weer door. Op een leuke, positieve manier kan je het wel duidelijk Dit maken. Dit vind ik een goeie. Nog een tip. Er is er vast nog wel een goeie. Um, ja, je maakt eigenlijk op een leuke manier een een opmerking over. Je maakt mensen heel bewust. Dit is denk ik het meest concrete voorbeeld wat we eigenlijk altijd benoemen. Als het te veel gebeurt. Te vaak gebeurt is er altijd een contactpersoon... die verantwoordelijk is en wordt er altijd actief ja? op ingespeeld. Want, ja. want da, voor iemand van jullie organisatie is er dan bij... als die klachten krijgt, die gaat op zo'n man af en zegt... Zeg vrienden, moet jij even luisteren? <lacht> ja, ik weet niet. Ik nou, Niet iemand maar van wat. ons is er altijd bij, maar we hebben altijd een contactpersoon... onze opdrachtgever en die is altijd verantwoordelijk... voor het contact met en de dames. En daar kunnen die dames dan naartoe? Ja. En dat werkt ook. Nou, het is eigenlijk nooit nodig. Gelukkig. Ze ja, kunnen het net... eigenlijk vrijwel altijd zelf af. Ja, het grappige is: u zult ook wel dat verhaal net uit uh, Engeland, waar dan uh, zo'n liefdadigheidsbal is. Met allemaal mannen? Precies, alleen maar mannen. En die vrouwen die worden, nou ja, ongeveer. Ja. Min of meer letterlijk door sommigen de spullen van het lijf getrokken. Of gewoon... Bepoteld. Ongeveer de lift ingeduwd naar de zeventiende etage. Hmm. Dat waren verhalen. Dat was toch andere koek? Ja, ik heb dat verhaal niet gehoord overigens. Oh, maar het zoals het nu klinkt, ben ik met je eens... dat zou niet mogen gebeuren. Oké. Okay. Nee. nee, maar dat soort uitwassen zijn er natuurlijk uh, wel. Ja, he? maar de dat... grappige is dat je ook de andere kant van de medaille hebt. Dan heb ik eens een discussie in een Engels museum... ik geloof in Manchester, maar ik weet het niet zeker... over een of andere schilderijen van een god... dat tussen de nimfen plaatsneemt... die daar half ontkleed in bad zijn. En daar hebben de vrouwen tegen geprotesteerd... en dat schilderij staat voorlopig in de opslag. Hmm. Dus het is wel een discussie, die leeft er. Ja, zeker. Maar dan terug naar bijvoorbeeld die huishoudbeurs... Ja. waar dus mooie mannen staan met ontbloot bovenlichaam. Ja. Mag dat dan ook niet? Nee. Dan, dan moet je ook... Want um, mannen mogen wel met ja. ontbloot bovenlichaam. En de dames niet? Nee, maar staan die mannen met... Wacht even. Op de huishoudbeurs staan mannen met ontbloot bovenlichaam. Heb ik dat goed begrepen? Ja, hoor. En waarom staan ze daar? Dat, is, dat vinden de vrouwen die daar komen natuurlijk leuk om naar te kijken. En dat is... Merken presenteren ik vind dat zich. van een objectiviteit. Die me zo nou. tegen de borst uit. Nee, ja, maar dat is, uh, maar dat, is dat zo. Ik wist dat niet. Ik, uh, blote mannen op de huisartsbeurs. Nou, maar, volledig bloot niet. Maar er zijn zeker merken die zich op die manier willen onderscheiden van de gigantische drukte op die stand. En die verkopen er te Ja, maar kijk, weet je wat het is? Het, kijk, dat, ik vind dat ook niks hoor. Die blote man op de huisartsbeurs. Maar d, d, d, d, d, d is toch, ja, dat is toch anders dan vrouwen. Waarom? Nou, omdat vrouwen natuurlijk een hele, uh, hele geschiedenis hebben van. Uh, Objectificatie. Hè? Ja, maar dat is ook doordat heel veel vrouwen daar zelf voor gekozen hebben. Ja, dat is nog weer een heel andere discussie. Ja, ja dat, maar goed, dus, we zijn er ook nog niet over uitgepraat. Dat, dat gaat vandaag ook nog niet lukken. Nee, je kaart natuurlijk gewoon een wereldwijd groot probleem ja, precies. aan. Precies, ja. Ja, dat is ook zo. Maar goed, de, de aanleiding was dus dat de pitspoezen... de Grid Girls, dat die dus verdwijnen bij Formule 1. Ja. Heb je wel gevraagd waarom dat ze dat dan wilden? Nee, ik heb niet in Formule 1 nee. zelfcontact gehad. Nee, we werken niet rechtstreeks voor Formule 1. We werken eigenlijk op Circuitpark Park Zandvoort. Ja. En ik geloof dat die nu aan het overwegen zijn wat er gaat gebeuren. Ze hebben op Instagram een kleine poll opgeroepen en aan hun fans gevraagd grid girls stay or grid girls go. Nou dan weet ik het uitslag wel. <laughs> dat was vrij duidelijk. Ja. Overwegend wil iedereen natuurlijk dat de grid girls blijven. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Mike Niestad van Bug Agency. Het ging dus dankjewel. over het verdwijnen van de, de sexy dames. Of je ze nou pitspoes of gridgirls noemt. Bij allerlei podia, ook bij darts. Mag het ook niet meer. Uh, het laatste woord is er ongetwijfeld nog niet over gezegd. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Mm, U heeft ze vast wel eens gezien op tankstations langs de snelwegen. De overdekte laadpalen van Fastnet en Mr. Green. Voorlopers en vernieuwers van de al jaren aangekondigde elektrische revolutie... die het autorijden volkomen komen gaat veranderen. Maar juist, nu die verandering zich echt aan het voltrekken is... komen er plotseling beren op de weg. Want de aloude benzinemerken gaan nu zelf ook laadpalen neerzetten. Wat is er allemaal aan de hand? We gaan het vragen aan de ongekroonde energiekoning van Nederland... Ruud Korsta. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. Dit is weer een hele nieuwe, de koning zelfs. Hoef je die? Hij is helemaal niet ja, nee. ongekroond. Hij is gekroond, juist. Oké. Okay. Goedemorgen. Die even week. het heet hangijzer van vorige week. De rechter bepaalde dat Fastnet in tegenstelling tot het tankstation geen broodjes en dranken mogen verkopen. En daarmee wordt Fastnet een gevoelige slag toegebracht. Leg het eens even uit voor de buitenstaanders. Ja, in 2008 uh, zetten wij voor het eerst in Nederland... een elektrische auto op de weg gemaakt in een schuurtje in Lochem... met hulp van de universiteit uh, Delft. Uh, een jaar voordat Tesla... überhaupt de motor, uh, auto op de markt zette... deden wij dat. Dus wij waren in Nederland koploper. Toen is er in Nederland het Formule E-team opgezet... door de Nederlandse overheid. En ik werd daar vicevoorzitter. Weer zo'n echt benoemd als vicevoorzitter. Ja. Naast de echte voorzitter, uh, Prins Maurits. En ik was verantwoordelijk voor infrastructuur. En het bijzondere was dat... Um, eigenlijk de overheid wilde dit heel erg stimuleren. En zeiden, wij moeten langs die verzorgingsplaatsen... dat zijn dus die mm -hmm. plekken langs snelweg, willen wij ook mogelijkheden hebben om op te laden. Dus wij gaan, uh, dat is heel streng uh, gereguleerd, wat je langs die snelweg mag doen, en er wordt veel geld voor die plekken betaald door oliemaatschappijen, om broodjes te verkopen, om uh, um, tankstations neer te zetten, om soms ook wel wasstraten neer te zetten. En toen kwam er iets nieuws, elektrisch laden. Nou, iedereen zat daar echt een beetje om te lachen. Ik ben toen als verantwoordelijke voor infrastructuur langs al die oliemaatschappijen gegaan. Zie jongens, daar komt iets nieuws aan, waarvan veel mensen overtuigd zijn dat dat moet en dat het succesvol gaat worden worden, dat is elektrische laden. Ze willen jullie mee inschrijven om uh, ook elektrische laadstations en te hebben. En het maken. antwoord was, dank voor uw bezoek, meneer Komen. Nou, eigenlijk uitgelachen door die gasten, zo kan je het gerust zeggen. Weggehoond, van ben je niet goed bij je hoofd. En uh, toen zeg ik, ja, maar het gaat er echt komen. Nou, maar toen is die inschrijving geweest en daar heeft Fastnet, uh, er waren geloof ik 250 van die plaatsen langs de weg, heeft op 200 van die plekken ingeschreven en die ook gekregen, of de, de meeste gekregen. Omdat er ja, op een franchise-nemer na eigenlijk geen oliemaatschappij was... die daar ook in meedeed. Uh, en toen opeens uh, kwam het toch wat meer in zich... dat die elektrische auto een succes ging worden. En toen werden die oliemaatschappijen een beetje wakker. Toen dus zeiden ze, ja, de overheid heeft stiekem die, uh, die plekken aan Fastnet gegeven. Nou, om de doodje dood niet. De, ze wilden niet. En toen is er een rechtszaak geweest van de oliemaatschappijen... tegen de Nederlandse overheid om te zeggen... dat hadden jullie stiekem niet mogen doen. Nou, Daar heb ik nog uh, voor de rechter gezet om uit te leggen... wat mijn rondje geweest was en ja. dat ze echt niet wilden. Maar Valsnet heeft inmiddels meer dan 100 miljoen geïnvesteerd langs die wegen om daar laadpalen neer te zetten. En dat is een hele lange adem, heb je daarvoor nodig. En ik ben trots op pioniers die het lef hebben om dat te doen. Maar nu is het zo dat de rechter heeft eigenlijk geroepen... ja, ik vind tanken eigenlijk hetzelfde als laden. Dus uh, ja, uh, je mag eigenlijk als tankstation ook laden. En daar gaat het natuurlijk mis. Mijn sympathie ligt dus bij Fastnet. Nou, mijn sympathie ligt... Uh, kijk, ik doe dit allemaal, dat, dat energietransitiewerk... omdat ik denk dat we dat met de wereld echt moeten gaan doen. Dus belangrijk is ook dat Shell... En en andere oliemaatschappijen nu door hebben en ook olie en uh, ook uh, uh, uh, uh, autofabrikanten, want ook BMW en Volkswagen en, uh, en Mercedes... die hebben allemaal zitten lachen om die elektrische auto tot een paar jaar geleden. En nu zeggen ze allemaal in 2030... En dus, dus is het goed dat die oliemaatschappij ook. Nou mee ja, ik doen. vind het belangrijk. Dat is de andere kant van de medaille. Tuurlijk is dat goed. Maar nou, nou, even mijn eigen. Ik had ook zo'n bedrijf in in, het, in Dat heb je verkocht als jij. Dat heb ik verkocht als jij. Lekkere ja, jongen ben jij. Ja. Nou ja, dat is. Ik weet dat gebeurde in oktober werd ik gebeld door het FD en die zei... heb je nou je ziel aan de duivel verkocht? Mm -hmm. En dan kan ik me voorstellen dat iemand dat vraagt. Aan de andere kant kun je zeggen ja. En, en is het antwoord kan, ja? Nou, ik denk dat ik de duivel aan het bekeren ben. Dat is toch iets anders. Dat kan ligt, niet. De duivel bekeren. Je kan veel, meneer staan, maar, maar de, de laat duivel ik bekeren, zeggen, dat ik, kan ik niet. er in ieder geval om. Het zou natuurlijk voor de impact heel erg goed zijn... Als al die oliemaatschappijen zich beseffen dat we moeten gaan elektrificeren... en dat we dat op een duurzame manier moeten doen. En als zij dan zeggen, wij hebben met onze diepe zakken... met onze enorme kracht, met ons alles... gaan wij het nu overnemen van dat MKB-bedrijfje van mij. Dan hè. is dat eigenlijk goed. Dan is dat goed. Aan de andere kant, er zit wel een soort frustratie. Ik roep tien jaar elektrische auto's, gaat het worden? Nu gaat iedereen het roepen. En dan heb je dan toch ook wel een beetje... Nou, ik zei het toch al, maar eigenlijk moet ik blij zijn. En eigenlijk bij Fastnet... Alleen Fastnet wordt hier toch een beetje bij de neus genomen... Ik vind dat de overheid moet voor deze club gaan staan. Die hebben 100, meer dan 100 miljoen geïnvesteerd. Die hebben, net, die hebben hun exclusiviteit gekregen. En nu opeens verwatert dat een beetje. Als een soort trucje. Dat Le is niet eerlijk. Leg ons als buitenstaander eens uit. Wat het verdienmodel is. Van het verkopen van elektriciteit. 100 miljoen investeren. Elektriciteit kost niks. Nee. Maar het, het bijzondere van Fastnet. is ook Die zegt ook niet. Je hoeft elke dag bij ons gebruik te maken. Maar er zijn momenten. En als je 7 miljoen auto's hebt die elektrisch zijn, en die komen allemaal één keer in de maand even bij ons langs, dan is energie bijna niks. Maar die servers, als je daar een tientje voor rekent, ben je best bereid te betalen als het een keer moet. Niet, Want normaal ga je opgeladen thuis weg. Je gaat naar je werk, daar laat je op. Maar nu heb je één keer. Hoe, hoe lang sta je dan bij die fastnet-palen? Nou, je, hebt, je hebt hele snelle palen, ben je een kwartiertje weg. En je soms uh, ga je bij de buren koffie drinken en dan uh, ben je drie kwartier bezig. Hm. Dat ligt er een beetje aan hoe ver je leeg bent, hoe vol je wil zijn. Want het is toch. Fastnet is altijd een. Dat, dat is een hulp, is een service. En die service wil je best wat meer voor betalen. Maar, maar dat fastnet, dat heeft toch geen lang leven? Want uiteindelijk is de bedoeling toch dat je gewoon op een behoorlijke manier ook 600, 700 kilometer met een. Uh, elektrische auto kan rijden... en wie dan nog uh, zorgt dat hij met een lege auto komt te staan... is wel een hele grote dommel. Nou ja, als je nou een paar keer per jaar dom bent... en je hebt 7 miljoen auto's die een paar keer per jaar dom zijn... want dat, heb, dat gebeurt natuurlijk. Dan heb je nog, uh, en, en je verdient er een tientje aan... Hmm. dan kan je heel snel op de achterkant ja? van de sigarendoosje... dat dat een verdienmodel is. Okay. Tuurlijk wel. Even iets anders. Uh, ik las dat er uh, veel meer elektrische auto's zijn verkocht... het afgelopen jaar. Ja. Uh, maar weinig hybride auto's meer? Ja, hybride auto's zijn natuurlijk elektrische auto's voor bangescheiters... Het waren die mensen die dan nog. en Het, zijn ook, is ja, ook een het waren de enigen die op dat ogenblik te koop waren. Nou, hè? er waren wel meer uh, auto's te koop. En er heeft ook een enorme fiscale regeling aangezet Waardoor een groepje niet allemaal. Want we hadden wel op kantoor ook heel veel hybride auto's rijden. En dan was het altijd de, de strijd onderling. Ik heb al zes weken niet getankt. Oh, ik heb al zeven weken niet getankt. Maar je had ook mensen die zeiden: ja, ik heb een via een trucje kan ik fiscaal toch benzine rijden, omdat er een klein elektromotortje in zit. Ja. Nou, dat is nu geschrapt. Dat is eigenlijk wel prima. Dus hybride die, gaat eraan. Ja, dat is ook. Dus, dat heb je twee keer een motor, heb je twee keer techniek. Het, het kan veel makkelijker elektrisch. Ik rijd al vanaf 2009 elektrisch. En ik heb eigenlijk nooit stilgestaan. He uh, uh, eigenlijk nooit? Nee. Je hebt een keer stilgestaan? Nee, ik heb wel eens een keer moeten omrijden en op een raam moeten kloppen... mevrouw, mag ik bij u even ah, opladen? Ja, dan, want dat is... En dat top. was dan bij Poes. Ik... Ja, natuurlijk, ja. En met benzineauto's heb ik dat wel gehad. Ja. Ja. Uh, -tot, over twaalf jaar rijdt iedereen elektrisch? Absoluut. En dan rijd je ook niet meer zelf... dan rijdt die auto voor ons. Ja, maar dan moeten dus al die mensen... dus een nieuwe auto kopen in die twaalf jaar. Ja, dat gaat ook gebeuren. Ja? Ja. Ik weet het niet, ik zie het Peter nog niet doen. Tuurlijk. Nee, maar gaat, geen aan, je maar gaat ook geen auto moment. meer kopen. Jawel, want ik denk als je... Kijk, het is hetzelfde als met paarden. Wij zijn van 100% paard en wagen... naar 100% auto in 12 jaar gegaan. Dat is heel leuk om te zien. Nou zeggen mensen tegen mij wel eens, oh, ja, maar nee, er zijn nog steeds dan? mensen met een paard. Ja, mijn dochter heeft ook een paard. Maar dan gaat ze niet mee naar school. Ja, voor de spreekbeurt, maar niet. Dus als jij nu nog een, ergens een mooie oude Volvo. In de, en daar wil je poetsen. en daar wil je af en toe op zonnige rondje mee rijden. dat kan tot 2050 of tot, tot, tot 2100. Dat is een attractie geworden. Maar voor het transport, voor vervoer. gaan we binnenkort geen auto's meer kopen. Want die krijg je gewoon. Dat is, die, die krijg je erbij, noem ik dat maar. Want, bij wat? Nou ja, bij, uh, je, bij je, je koopt Je koopt een bundeltje uh, uh, vervoer. Want die auto's worden zo ongelooflijk goedkoop. Wat jullie net zelf al zeggen. Stroom wordt zo goedkoop. Uh, dat wordt onderdeel uit van je hele energienet. Ja, en die auto rijdt zelf. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. En binnenkort, ik had hier een potje bij me. Ja, Dit zijn waterstofkorrels. Ziet eruit als een waspoeier. Ja, Nou, dat was vroeger. Dat is een natriumborhydrie. Dus hier zit waterstof aan vast. Dus binnenkort... En, daar zit, en waterstof kan je heel goed elektriciteit mee opslaan. Dus je kunt binnenkort uh, een cassette kopen. En die doe je in je auto... En dan kun je 500 kilometer rijden met je auto. Of je kunt thuis een cassette in je huis doen... waar elektriciteit opslag... en dan heb je uh, voor 3,95 euro uh, drie weken stroom. Dus er zijn je hele ja, nieuwe energiedragers. zo'n soort potje? Ja, Nederlandse uitzending. Weer Meen zo, je dat? Het is hetzelfde als ik tien jaar geleden over die elektrische auto riep... hij komt er, het gaat gebeuren. Ja. Dit is het potje HV uh, Fuel. Heel klein bedrijfje in Nederland... die de wereld weer op zijn kop gaat zetten... met een nieuwe vorm van energieopslag. Waardoor alles wat we nu hebben ingezet... elektrisch vliegen wordt hierdoor mogelijk. Elektrisch varen wordt uh, veel mogelijk. Dus... Ja, er komen zoveel doorbraak en die komen allemaal uit Nederland. Hè. Ja. Ik kan toch maar weer eens roepen, we zijn zo goed in ik, Nederland. Ik kan het me niet voorstellen binnen twaalf jaar, maar goed. Ik, als ik nu nog op de nee, weg nee, maar het kijk, het is een grote stinkende bende. De geschiedenis is altijd zo gegaan. Oké. Okay. Dank je wel, energiecommissaris Dankjewel. <laughs> van, Dankjewel dat ik van Nederland. Ja. Ruud Koornstra, ja, we kunnen het nogal van een heleboel andere dingen hebben. Gaan we misschien later nog wel weer eens doen. Zometeen, na tien uur, zijn we terug met, met het grote naoorlogse gezin. Uh, Robert Haagsma over de lul niet-lolly, Onno Blom... en uh, poëzie Ellen Dekwits. Tot zo. Nieuwsweekend, een programma van Max. Het was enerverend in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa. Mienke Laverman over het Fries. Dan zing je in een totaal niet-Friese omgeving, in je klas in Amsterdam... hoor je ineens die taal. Ja, ik kon niet verder. Maar zometeen zijn we weer terug op de basis. Met Pieter Muiske, academiehoogleraar, taalkundige, nieuws Met Gert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering... over zijn herinneringen aan zijn leraar Nederlands. Met Jaap Janssen, parlementair verslaggever van BNR in de Digitaalstaat. Met Gijs Groenteman over... De taalgevoel van Harry Panning, en René Appel. Hij bespreekt de TNA van Prinses Team. De taalstaat met Frits Pits. Zo meteen van 11 tot 1. Taalstaat. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl.